Buitenbalgemoed met het NWS-journaal. De politie van Hongkong heeft traangas afgeschoten... en mensen opgepakt bij een protest van honderden demonstranten. Ze voeren opnieuw actie tegen de toenemende invloed van de Chinese regering. Directe aanleiding is een wet die het Chinese volkscongres deze week... zo goed als zeker aanneemt. Die wet verbiedt in Hongkong het streven naar afscheiding van China... buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten. Door het coronavirus werd er wekenlang niet gedemonstreerd in Hongkong... Eerder deze maand leiden de acties weer op. De Argentijnse hoofdstad Buenos Aires blijft tot zekere 7 juni grotendeels op slot. Omdat het aantal coronabesmettingen er nog altijd flink toeneemt. Niet alle maatregelen zijn met twee weken verlengd. Zo mogen sommige winkels in Buenos Aires wel weer open. En gaat het openbaar vervoer weer rijden voor mensen met een cruciaal beroep. In Argentinië zijn er tot nu toe 445 coronadoden geregistreerd. Veel minder dan in sommige andere Zuid-Amerikaanse landen. Australische politici willen van premier Morrison weten waarom het corona steunpakket voor bedrijven omgerekend 36 miljard euro lager uitvalt dan eerder ingeschat. De oppositie zegt dat het vertrouwen in de premier en de minister van Financiën is Hallo? hallo, hallo de hoogste regering hallo, komt de inschattingsvalt doordat bedrijven hallo. fouten hebben gemaakt bij het aanvragen van steun.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 E aí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 Mambo, mambo, it isn't what you think so.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 Uh, ja, de luisteraars die na mijn podcast en ook de zaterdaguitzendingen hebben geluisterd... die weten dat het niet over uh, politieke cover-ups gaat... maar jazzie covers van nummers uit uh, de top 2000 van afgelopen jaar. En net luisterde je naar de Amerikaanse zangeres, trouwens uh, Roberta Donne... die de jaren 30, 40 jazz als inspiratie neemt en een prachtig...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 See when they see you out with me. I don't mind them, goodness knows you're my honey sucker. Uh, flowers droop inside when you pass me, me by, and I know the reason why. I don't blame them, goodness knows you're my honey sucker. Don't buy sugar. Tap to touch my cup. You're my sugar. oh are so sweet when you stir it up. Drip, drip from your lips. Honey seems to drip from your lips. I don't blame them goodness, dogs. You're my honeysuckle rose. Applaus voor de Rhythm and Blues Queen, de moderne RB Queen Legacy. In 2017 vond er een, een live concert plaats in de the Apollo Theater. Um, als een ode, een eerbetoon aan Ella Fitzgerald op haar 100ste verjaardag, als ze nog geleefd zou hebben, onder meer met Cassandra Wilson, Patty Austin en ook Liz Wright. En het album Ella at 100 is er net uitgekomen. Ik zou zeggen: ga naar de winkels, koop dat ding. Het is echt een geweldige plaat als je van Ella Fitzgerald houdt, met ja, een tribute door huidige moderne zangeressen.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 Uh, Blue, uh, Blue Note albums is er niet meer veel van hem vernomen aan het eind van de jaren zestig. We blijven een beetje in Blue Note achtige soul jazz sfeer, maar dan van Nederlandse bodem. Uh, onze baritonspecialist, bariton sax specialist, Rick van den Berg, met de trots uit Haarlem, Bart van Dier op trombone. Exotic Vibes, zo heet het nummer, Rick van der Berg en Bart van Dier bijgestaan... door de top van de Nederlandse jazz, uh, Marius Bates op bas, Erik Ineke op drums... en Edgar van Asselt op piano te vinden op het album High Slide Low Blow... uit 2013. Echt een heel vrij mainstream jazz album. Other, loving our fellow man Doing What we can You see he, he needs me I'll need him We'll need each other's love We'll be together Blessings from above loving each other love from god you see seeking to live in harmony we can use loving our fellow man doing what we can you see de jaren 50 actief. Deze Mary Stallings... Soulmates heet het nummer. Ze had een pauze in haar carrière om... Uh, haar dochter groot te brengen in de jaren 70, 80. Maar daarna bracht ze weer... Uh, regelmatig albums al uit. Zoals deze... Uh, komt van het album Songs Where Me To Sing. Ik meen uit uh, 2019. Maar het kon ook iets eerder zijn. Het is een hele prettige, soepele zangeres... die ja, met beide voeten stevig... in de mainstream jazz staat. Maar tegelijk een hele eigen identiteit heeft een hele prettige zangeres Mary Strollings. <middels> Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ik zei het al aan het begin van het programma. Nieuwe releases komen hier ook aan bod. En ik heb voor me liggen Warren Wolf. Ik weet dat er veel liefhebbers van de vibrafoon zijn... Uh, onder de luisteraars van ZFM Jazz. Ik had aan het begin al Terry Pollard. Die speelde overigens veel met uh, Terry Gibbs. Hier wel bekend in Zandvoort, geloof ik, via Frits uh, Landsberger. Uh, maar ik heb nu een, uh, ja, een, een, een up-and-coming man... Warren Wolf speelde veel met uh, Christian McBride, de bassist. En ook uh, Christian Scott, de, twee, de tweede Christian, uh, de trompetist. Maar hij heeft ook uh, zijn eigen band en uh, een nieuwe plaat uitgebracht. Come and Dance with Me heet het nummer wat je nu gaat horen. Het komt van het album Reincarnation van een maand of wat geleden. Warren Wolf. What if I had not said hi Never looked you in the eye Watched you walk without goodbye But I did And you didn't run away You smiled and walked my way Knew I shouldn't let you get away Took a chance and asked your name Then you laughed and asked the same. Held your hand and kissed your cheek. Oh, I did. je hoorde kwam van niemand anders dan Seth Weaver. De vocalist, maar ook trombonist die een eigen big band heeft. Al een jaar of zes, zeven bezig is. Maar eindelijk een album heeft kunnen uitbrengen. Het nummer uh, wat je net hoorde heette What If. En komt van dat album Truth. Is net een, nou twee maanden uit denk ik. Voor de liefhebbers van uh, Big Band Sound. En ook uh, Smooth, uh, ja, crooning, uh, uh, uh, zanger, crooner, Seth Weaver, big band. Echt... Uh, een pareltje die plaats. Truth. questions uh -huh. Will be safe with me from soul to soul to soul. Like water quenching the thirst of all oh, your passion with the sweetness of a kiss from your lips to mine, from soul to soul. From soul to soul. From soul to soul to soul to Ze wilde eigenlijk opera zangeres worden, studeerde daar ook voor, maar belandde uiteindelijk in de jazz en trommelde voor dit album een sterrenensemble op. Gary Allen op piano, Randy Brecker op het trompet... Benny Maupin op sax en Daryl Hall op het bas van het album Soul to Soul... hoorde je het gelijknamige nummer Soul to Soul van Carmen Lundy. Geweldige zangeres die ook meestal haar eigen nummers schrijft en componeert. Dus echt een zeer getalenteerde vrouw, Carmen Lundy. Een naam om te onthouden, ze is wel wat vaker geloof ik bij mij, in het programma langsgekomen. We zitten alweer aan het einde van het eerste uur van ZFM Jazz. Ik hoop dat je ook het tweede uur bij mij blijft. Mijn naam is Edward Rauhorst. Ik breng je vandaag een mix met soulvolle jazz, mainstream jazz, oud en nieuw. En in het derde uur, vanaf 12 uur, iets meer funky stuff. We gaan door met Joss Lawrence. En die heeft het over de wind, wind. Jos Lawrence liet zich naar eigen zeggen uh, beïnvloeden, inspireren... door de schilderkunst van de expressioniste Kandinsky. Hoe dan ook, laat het uh, je niet afschrikken als je niks met uh, schilderkunst hebt. Het is een heel uh, toegankelijke plaat, geen uh, gekunsteld album... met uh, in, uh, ja, goed in het oorliggende composities, waaronder dus dit nummer Wind... van het album Drieluik Triptych uh, van afgelopen jaar... Joss Lawrence, de trompetist, hoorde je zo net. We gaan naar het einde van het eerste uur, maar blijf even bij de chill wind, een chill wind, een koude wind. Keith Oxman, een saxofonist uit Denver, sinds de jaren negentig bezig, heeft ook een nieuwe plaat uitgebracht. Hij wordt daar onder meer bijgestaan door de saxofoonlegende... Een van de laatste levende legendes, uh, Houston Person. Uh, maar in dit nummer hoor je hem uh, alleen. Keith Oxman op sax. Het album heet Two Cigarettes in the Dark. En het nummer, dus, uh, het, de song heet dus uh, wat ik zei, Wind. A Chill Wind. Tweede uur nog meer Solvolle Jazz bij ZFM Jazz op zondag. Tot zo. Luister nog even naar een paar noten van Keith Oxman.